Vanwege de grote opkomst bleven de stembureaus zo'n vijf uur langer open dan gepland. De circa 50 miljoen stemgerechtigden hadden de keus uit zes kandidaten, allemaal conservatieve, aangewezen door de Raad van Hoeders van de Grondwet. En die bestaat uit geestelijke en rechtsgeleerden.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 Op de school moeten vanaf maandag 23 examens worden overgedaan... omdat er is gefraudeerd. En koning Willem-Alexander en koningin Maxima... hebben hun bezoek aan Friesland en Noord-Holland afgerond. Het laatst waren ze in Haarlem. Vanmiddag was het koningspaar het IJsselmeer per boot overgestoken... van Stavoren naar Enkhuizen. Het weer... Vannacht is het droog en het wordt een graad of 10. Morgen in het oosten eerst zon. In de ochtend en vroege middag trekken buien over het land... en daarna schijnt de zon weer. Het gaat stevig waaien, aan zee krachtig of hard. En het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan staat er een file, de ANWB meldt dat. Op de A12, Arnhem richting Utrecht... tussen Venendaal west en Maarsbergen staat 2 kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden, binnen zit Pieter van der Wielen. Lego-poppetjes kijken tegenwoordig vaker boos, bang of verdrietig dan vroeger. De woordvoerder van Lego legde uit dat ze kinderen zo een realistisch beeld van de samenleving willen geven want daar kijkt ook niet iedereen altijd blij. En toen zei hij erachteraan, daar kunnen wij toch ook niks aan doen. En dat vond ik schrikken, dat ze zelfs bij Lego niet meer geloven... in de maakbare samenleving. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen. Wie mag er nou wel en wie mag er niet op het plaatje naast de koning staan? Die vraag kostte de voorzitter van de Eerste Kamer zijn functie... En dan speelde er ook nog een andere kwestie in Den Haag... hoe 6 miljard extra te bezuinigen. U hoort straks de visie van minister-president minister Rutte. Vandaag zijn er verkiezingen in Iran. Wij beschouwen de macht van Iran in de regio, bijvoorbeeld in Syrië... waar regeringstroepen Barack Obama's red line hebben overschreden. En dat was zijn uiterste grens, het gebruik van chemische wapens. En de VS zijn nu aan hun woord gehouden om iets te doen. Maar wat? Verder gaan we het hebben over de razendsnelle opmars van de tuinbiep, Een kastje in de voortuin waar iedereen naar hartelust boeken uit mag lenen. En we beschouwen een rechtszaak over Swerelds beroemdste en, helaas moet ik het zeggen, irritantste verjaardagsliedje, Happy Birthday to You. De rechter moet beslissen van wie de rechten over dat liedje zijn. En daar is heel veel geld mee gemoeid. Maar we beginnen met het nieuws van... Vrijdag 14 juni. De Eerste Kamer moet op zoek naar een nieuwe voorzitter... want de inhuldiging van de Nieuwe Koning... ongetwijfeld het hoogtepunt in zijn carrière... bleek tevens het waterloo van Fred de Graaf. Zijn partijgenoten van de VVD reageerden als volgt op het bericht. Ik respecteer zijn uh, beslissing. Daar heb ik veel respect voor dat hij die beslissing heeft genomen. Ik betreur het dat hij straks weg is. De Graaf kwam de afgelopen dagen in opspraak... omdat hij PVV-leider Wilders uit de commissie... van in- en uitgeleide zou hebben weggehouden... Wilders had geregeld kritiek op het Koningshuis. Om hem dan in die commissie te zetten zou niet netjes staan, vond de Graaf. Dat hij zich daar überhaupt druk over heeft gemaakt, dat begrijpt premier Rutte eigenlijk niet zo. Ik heb daar geen enkel bezwaar tegen. Ze zijn ongeveer even lang. Dus dat was op tv allemaal goed gegaan. Maar na alle commotie had de Graaf geen andere keus, zegt D66-leider Pechtold. Gezien de voorgeschiedenis, waar hij zelf natuurlijk door een openhartig interview aan heeft bijgedragen, was het ook onvermijdelijk. Het regime in Syrië heeft een grens overschreden door chemische wapens te gebruiken in de burgeroorlog, zeggen de Verenigde Staten. Het land wil nu wapens gaan leveren aan de oppositie. En het Witte Huis roept ook andere landen op om actie te ondernemen. Dit isn't just a red voor de United States in Het should be a red line for the maar minister Timmermans denkt er niet aan om wapens te sturen naar wie dan ook in Syrië. Na onze stellige overtuiging is er aan heel veel gebrek in Syrië, maar niet aan wapens. En zien we ook niet dat het sturen van nog meer wapens de situatie zou helpen. Volgens de Republikeinse senator John McCain is alleen bewapenen niet genoeg. Hij pleit ook voor een no-fly zone. En als we alleen ze horen geven, zal niet veranderen We moeten een no-fly zone hebben. En dat zou de Amerikaanse regering ook daadwerkelijk overwegen. Maar over het hoe en wat van zo'n no zone praat ik zo meteen verder met generaal-major buitendienst van Kappen. Alsof de fraude met examens in Rotterdam nog niet genoeg was, is er in Den Haag een school die de examens HAVO, Duits, heeft weggegooid, zegt de rector. Een stapel papier die daar niet voor bestemd is, raakt in een oud papiercontainer en is niet meer terug te halen. Vreselijk. En dus moeten zes scholieren nog een keer examen Duits doen. Oké, nog een examennieuwtje. Waar veel examenklanten al blij zijn als ze 1-8 op hun lijst hebben staan... laat VWO-scholier Tim de Raad zien dat het ook anders kan. Hij heeft zeven tienen. En jawel, hij hoeft er niet eens voor te leren. Ik heb gewoon uh, een beetje wat examens doorgenomen natuurlijk... maar uh, stof heb ik helemaal niet doorgenomen. Dat uh, vond ik niet nodig. En een kleine traditie is in duigen gevallen. Normaal zouden de CPB-cijfers vandaag groot nieuws zijn geweest. Vanochtend de presentatie, meteen daarna de politieke reacties. Maar helaas, ze lekten gisteravond al uit. En dus haalden ze vandaag het acht uur journaal niet eens. De kans is dus groot dat u de verkoude minister Dijsselbloem van Financiën... nog niet dit hebt horen zeggen. Het viel mee en het viel tegen. Ook wat er volgens hem zo tegenviel, heeft u misschien nog niet eens gehoord. Maar de werkloosheid uh, is nog steeds voor uh, het oplopen. Dus dat is uh, nog steeds heel slecht nieuws. En dus moeten we de tering naar de nering zetten. Dat is onvermijdelijk. De tijd voor makkelijke oplossingen is echt voorbij. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. gaan we meteen verder met de krant van morgen. Gelezen door Ewout de Jong. EU-president Herman van Rompuy vindt de discussies in Nederland over de EU-norm van 3% buiten proportie. In een gesprek met de Telegraaf zegt de Belg dat hij verwonderd is dat er zoveel heisa is. Of de 3% nu in 2013 gehaald wordt of een jaar later en of het nu 2,8, 2,9 of 2,99% moet zijn, volgens Van Rompuy is de richting belangrijker dan de snelheid. Het is belangrijker om te zeggen dat toekomstige generaties in Nederland minder overladen zijn met schulden. Daarom moet je iets aan de tekorten doen, zegt de EU-president. De economie leidt onder andere dingen dan de 3% wel of niet precies wordt gehaald. Zoals de problemen rond de huizenmarkt, zegt Van Rompuy in De Telegraaf. De topinkomens zijn na drie jaar van daling vorig jaar toch weer gestegen, dat schrijft de Volkskrant. Dat komt door de stelselmatige verhoging van het vaste salaris van topbestuurders van de grootste bedrijven. Dat basissalaris liep ondanks de crisis met 6% op naar gemiddeld 512.000 euro. Dat heeft de Volkskrant onderzocht. De topman met het hoogste inkomen was vorig jaar Bernhard Dijkhuizen van Ziggo. Hij kreeg 15,7 miljoen euro, vooral door een groot aandelenpakket. ASML-baas Erik Maurice kwam door het verzilveren van opties en aandelen uit op 11,2 miljoen. De stijging van het basissalaris van topmensen was veel hoger dan de 1,8 procent die werknemers er vorig jaar bij kregen. De FNV spreekt in de Volkskrant van een fout signaal. Op de zogenoemde Bijbelbelt laaien veel verhitte debatten op over koopzondagen. Dat is te lezen in trouw. In streken als de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug wonen niet alleen veel orthodoxe protestanten. Er verblijven ook honderdduizenden minder rechtzinnige toeristen. Die al generaties lang een bedreiging vormen voor de lokaal zo gekoesterde zondagsrust. En nu lijkt er eindelijk beweging te zitten in de zaak. De oorzaak is helaas wel de crisis. Waardoor een aantal winkeliers in de Bijbelbelt die koopzondag gewoon nodig hebben om te kunnen overleven. De gemeenteraad van Elburg spreekt er binnenkort over... of de winkels daar binnenkort zo af en toe open zouden mogen. Op zondag is nog de vraag, maar verandering hangt in de lucht, schrijft Trouw. In het hoofdredactioneel commentaar is trouw niet erg enthousiast over de komst van de nieuwe televisiezender Fox. Het kanaal van mediamagnaat Rupert Murdoch zal vooral voetbal, Amerikaanse films en series uitzenden. Maar in andere landen is Fox na verloop van tijd ook altijd aan politiek gaan doen. Zo kreeg de Amerikaanse ultraconservatieve groepering de Tea Party op tv volop aandacht van Fox. Een fris nieuw geluid uit de rechterhoek zou volgens Trouw... een verrijking kunnen zijn van de Nederlandse televisie. Maar daar zal Fox niet voor gaan zorgen. Eerder voor verruwing, schrijft de krant. Bij het media-imperium van Rupert Murdoch... geldt dat alles is toegestaan om te scoren. Het dieptepunt bereikte Murdoch volgens Trouw... toen zijn Britse krant News of the World... de voicemail afluisterde van een meisje van 13... dat was ontvoerd en later dood werd gevonden. Mensen die te dicht langs het spoor lopen... zijn verantwoordelijk voor een kwart van de treinvertragingen in Nederland. Daarom plaatst ProRail 600 kilometer hekwerk langs de rails. Dat staat morgen ook in het AD. De hekken komen op plaatsen waar wandelaars vaak hun hond uitlaten... langs de rails of waar mensen een paadje langs het spoor gebruiken... om de weg af te snijden. Het spoor is op sommige plaatsen een kaarsrechte verbinding tussen twee plaatsen, zegt een woordvoerder van ProRail in het AD. Daar maken fietsers en wandelaars graag gebruik van. En het spoor achter campings- en recreatiegebieden... is ook vaak een handige route om even voor een boodschap... naar het dorp in de buurt te lopen. En wat helemaal spoorlopers schijnt aan te trekken... zijn struiken met rijpe bramen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Oog zoekt ooggetuigen. NOS met het oog op morgen is op zoek naar mensen die ooit ooggetuigen waren van een grote of kleine nieuwsgebeurtenis. En die kunnen vertellen hoe dat hun verdere leven heeft beïnvloed. Wilt u daarover vertellen op de radio? Graag. Mail dan naar oog.nos.nl Vermeld ook even om welke gebeurtenis het gaat en welke gevolgen die voor u gehad heeft. En uw naam en telefoonnummer alstublieft. alsjeblieft. Timmy Windows, gezongen door Tony Joe White... die het nummer oorspronkelijk schreef voor Tina Turner. Het is vrijdag, tijd voor het wekelijks gesprek met de minister-president. In Den Haag zit onze politiek verslaggever Joost Vullings. Joost, er was erg veel te doen over die Eerste Kamervoorzitter, Fred de Graaf. Dat hoorden we net al in het nieuwsoverzicht. Nou is er eigenlijk uh, nog één vraag die een beetje open is gebleven... en ik, ik ben wel benieuwd wat jij ervan denkt. Denk jij nou dat de Graaf heeft gehandeld met instemming... of misschien wel in opdracht van het kabinet of de voorstin? Premier Rutte mag niets zeggen over zijn gesprekken met het staatshoofd... dus dat deed hij ook niet vanmiddag. Maar hij maakte wel, door een beetje te goochelen met taal... indirect duidelijk dat hij en Beatrix geen enkele bemoeienis hebben gehad... met de samenstelling van de commissie van In- en uitgeleide. En of hij gisteren heeft aangedrongen op het vertrek van de graaf, ja, dat liet hij in het midden. De eerste vraag vanmiddag ging uiteraard wel over de graaf. En die luidde: vindt u het goed dat hij is afgetreden? Het is zijn beslissing, daar ga ik verder geen uitspraken over doen. Ik, ik respecteer zijn beslissing. Uh, hij heeft hem zelf genomen. Uh, hij heeft eerder deze week laten zien uh, hoe uh, het gelopen is met, de, met het comité... dat hij niet uh, bewust gepoogd is om Geert Wilders te uit te halen. Maar hij vond ook dat het beeld dat ontstond over zijn integriteit uh, hem zijn functioneel mogelijk maakte. Ik respecteer dat besluit, maar ik ga er verder geen uh, kwalificatie aan geven. Nou goed, uh, heel veel fractievoorzitters zeiden: het, het, het gaat niet alleen over zijn geloofwaardigheid en zijn onafhankelijkheid, maar ook uh, over de democratie. Nou, dat is natuurlijk een onderwerp waar, waar u wel over gaat als premier. Ja, maar ik laat uh, dan herhaal ik de vraag: is het goed ja. dat hij is opgestapt? Laat iedereen daar nou zijn commentaar op leveren. Volgens mij is het verstandig als ik mij beperk tot uh, zijn besluit respecteren um, en wijzen op... Uh, en zijn heeft hij eerder... dat besluit nog een beetje bespoedigd, wellicht, telefonisch? Uh, dit is echt zijn besluit geweest. Ja. Uh, er was gisteren contact, dat, daar, daar ben ik niet geheimzinnig over, we hebben elkaar gesproken. Over de inhoud daarvan zeg ik niks, uh, maar dit is echt zijn beslissing. Ja, dan gaan we maar naar de bezuinigingen. Zes miljard, niet meer en niet minder. Dat wordt het toch? Daar ziet het zeer sterk naar uit. We beslissen definitief natuurlijk in augustus. Uh, uh, maar uh, we hebben deze week de verantwoordelijke commissaris gezien... die zegt, 'Nou, het Nederlands kabinet wil zich houden aan stabiliteits- en groeipact, dan, dan moet je gewoon volgend jaar als je dat wil. En dan moet je ook als onderdeel van de euro natuurlijk... dan moet je helaas weer 6 miljard doen. Ja, maar het kan zo zijn dat dan in augustus het Centraal Planbureau... berekent van uh, het overheidstekort gaat volgend jaar zelfs op 3,8 uitkomen. Dan zouden wij formeel 8 miljard moeten bezuinigen... Maar dan zegt het kabinet dus, nou, dan luisteren we naar Reen en dan doen we gewoon 6 miljard. Nee, volgens het regeerkort moeten we doen wat de Stabiliteits- en groeipact oplegt. Dat is de 3% volgend jaar. Maar in het Stabiliteits- en groeipact staat ook... dat in bijzondere omstandigheden iets meer tijd kan worden gegeven. En die nou, Reen, de eurocommissaris, is de hoofdscheidsrechter. Ja, en die hoofdscheidsrechter zegt, ik wil dat je aan die 3% gaat. Daarom moet je 6 miljard bezuinigen. Eh, maar zou het verder verslechteren... en je zou die 6 miljard structureel, dus echt meerjarig... helemaal onderbouwd hebben ingevuld... Uh, en dat willen we natuurlijk proberen, dat is de opgave nu voor de coalitie... Uh, dan krijg je meer tijd als het beeld verder verslechtert. Maar dan, dan, dan laat u dus de 3% los in dat geval? Uh, we ja. houden ons dan aan stabiliteits- en groeipart. Ja, dat, dat snap ik, maar en we laten wel de dat... 3% los. Uh. Ja, maar welke 3%? We hebben de 3% van Brussel. Daar komen we niet op met, dat, uh, met die 6 miljard. En pas in november krijg je de volgende Brusselse raming. Dat is sowieso te laat Nee, maar, maar kijk, er is, een, er is een heel groot uh, verschil in hoe u, u zich uitdrukt vandaag. En Halbe Zelstra en Diederik Samson gisteren. Normaal uh, ja, zei u altijd 3% is 3%. En dat doen we niet voor Brussel, maar dat doen we voor onszelf. Zo is het, Hè? nog steeds. Stevige uitspraken. En helemaal niet veranderd. En in één keer hoor ik alles. Drie de heren zeggen, maar we houden ons aan het groei- en stabiliteitspact. En nee, maar dat vraagt ze, drie. Maar let op, wat echt oprecht. Ben ik... Nee, maar dat... uw taak is natuurlijk. U houdt zich aan de regels, nee, maar... maar als u dus een uitzonderingspositie krijgt van reen, dan pakt u dat dankbaar aan. Dat mag. Nee, maar uw, uw taak maar in dat geval is dan natuurlijk... laat u de 3% los. Nee, wacht even. Uw taak is natuurlijk om, om uh, vermeende inconsistenties en in politieke boodschappen te duiden. Ja, dat is ook heel goed. En, en, en dat is het vak van een onafhankelijk journalist. Dus dat, dat, dat respecteer ik volledig. Ik wel mag ongelijk. ik dan reageren? Ja, ja. Ik vind in dit geval dat u ongelijk hebt. Omdat het regeerakkoord zegt, uh, we doen 16 miljard aan bezuinigingen. Want dat kan ooit voort uit een ambtelijk advies. Om de overheidsfinanciën gezond te maken. Er was ook input van de verkiezingsprogramma's vorig jaar. verkiezingen. En we houden ons aan Stabiliteits- en Groeipact. En dat zegt: je moet echt nu in 2014 op 3% komen. Uh, stabiliteits- en Groeipact laat ook ruimte dat in bijzondere omstandigheden. als het allemaal verder verslechtert, je iets meer tijd mag hebben. Nou, dat gebeurt heel zelden. De kans nu uh, is ook klein. Want Reen zegt: met die 6 miljard kom je op die 3%. Maar hij zei er wel bij: dat klopt. Als je hem structureel invult, dan moet je dat wel doen. Ja. Uh, en het zou verder verslechteren, heb je wat meer tijd. Maar normaal gesproken geld... Dus die 6 de... miljard, de, de, de, daar hebben we dan nou eens van uitgaan, wat lijkt eigen... het te worden? Reen heeft zijn eigen rekenmeesters. Die zegt, Nederland komt volgend jaar uit op 3,6% begrotingstekort. Moet je 6 miljard per zuinigen, kom je op 3 uit. Dat zeggen zijn rekenmeesters. Maar en dat... normaal gesproken wordt in Nederland beleid gemaakt... op basis van de cijfers van het Centraal Planbureau. Ja, maar die zijn ook input voor Reen. Het is niet zo dat hij dat zelf verzint. Hè. Hij, hij baseert zich natuurlijk ook de Russische ramingen. Ja, maar ze wijken lang af van het CPB. Dat bleek, bleek voor. Ja, ook uit. omdat... Dat het in de timing anders kan lopen of zij net een ander moment kiezen. Maar in ieder geval, uh, het Centraal Planbureau is natuurlijk wel ook een belangrijke bouwsteen voor de Brusselse uh, ramingen. En de volgende raming komt pas in november. Ja, dan heb je al de begrotingsbehandelingen in de Kamer gehad. Dus op basis van deze raming moeten we maken. Komen we op drie. Zou het in november verder verslechteren en we zouden die zes miljard helemaal invullen. Wat we daarbij doen, wil ik wel zeggen, is niet alleen die zes miljard. Want dat hebben we het nou steeds over. Uh, de ambitie van, van, van uh, Zelstra en Diederik Samsom, Lodewijk Asje, mezelf van het kabinet is om daarnaast ook te komen met maatregelen om ook op kortere termijn... de structuur van de economie te versterken. En, en waar moet en, dat geld vandaan komen? Nou ja, de vraag is of het geld moet kosten. Je kunt misschien ook maatregelen nemen... Graadig geld? Geen gaans geld, maar je kunt misschien maatregelen nemen... waardoor het makkelijker wordt om te investeren... waardoor uh, er makkelijk, het makkelijker is minder regels zijn... om bepaalde maatregelen te nemen. Daar zijn we nu heel druk naar aan het kijken hoe we dat kunnen doen. Omdat we los van die bezuinigingen... daarnaast ook dus uh, willen kijken naar... hoe kunnen we nou die economie versterken... ook op kortere termijn. Lange termijn heel veel hervormingen. korte termijn stijgen de werkloosheid. Wat kunnen we naast die bezuinigingen doen... om ook daar zoveel mogelijk het hoofd aan te bieden? Kunnen u dat wat concreter maken? Nee, want die gesprekken zijn gaande. Maar het is de ambitie die we hebben om ja. te kijken naar maatregelen. En we hebben daar wel ideeën bij, maar die kan ik niet noemen... want dan moeten we het eerst over eens zijn. Uh, waarbij natuurlijk... Wat we zeggen, qua categorie te denken is aan regeldrukvermindering, te denken is aan hoe krijg ik nou de bouw in Nederland weer tot wat meer investeren, of tot fors meer investeren en wat is daar nou voor nodig, zonder dat je meteen weer extra moet bezuinigen. Zolang u premier bent, volgen de tegenvallers elkaar eigenlijk op, het CPB heeft... U suggereert uh, nu dat daar een oorzakelijk verband ligt. Uh, nou, ik dat, is mijn, dat is tegen. mijn vraag, het CPB komt iedere keer met eigenlijk ongunstige cijfers en mijn open vraag aan u is, ligt dat aan uw beleid? <lacht> uh, nee, dat ligt niet aan mijn beleid. Uh, Nederland is heeft onderdeel... Heeft het pech, wilt u dat zeggen? Nou, we hebben allemaal pech, eh, want dit raakt niet. Kijk, mijn baan, eh, ja, tenzij ik morgen wordt afgezet... maar mijn baan eh, wordt in ieder geval weer opnieuw ingevuld als ik zou worden afgezet. Maar er zijn heel veel mensen nu die luisteren... die mensen kennen of misschien zelf dreigen hun baan te verliezen. Dus het heeft enorme impact op heel veel mensen. Vandaar ook dat we naast die bezuinigingen ook die investeringen willen doen. Ja, nee, maar mijn vraag is van... Eh, iedere keer komt het CPB met boodschappen... er moet toch weer extra bezuinigd worden. En de vraag is, ligt dat in uw beleid? Nee, uh, zonder dit beleid zouden de overheidsfinanciën... echt gierend uit de klauwen lopen. Uh, dus wat je moet doen is die overheidsfinanciën op orde brengen... en hervormingen, zodat we sterker uit de crisis komen. Dat als het gaat aantrekken, Nederland ook voorop loopt... En, en echt uh, uh, als een van de betere landen kan gaan presteren, we hebben alles voor hun huis. Maar als het niet aan uw beleid ligt, dan, dan, dan zegt u dus eigenlijk van ja, het overkomt me gewoon. Nee, het overkomen doet mij niks. Uh, en nu hoop ik ook niet. Zo sta ik als liberaal niet in het leven. Uh, ik stel alleen wel vast dat je dingen het hoofd moet bieden. Uh, we hebben te maken met uh, het feit dat in de eurozone er ja, na een ernstige uh, financiële bankencrisis en nu een grote schuldencrisis is. Dat. Europa te maken heeft met wat dat betreft enorm slechte economische cijfers. Dat de Nederlandse export het relatief eigenlijk nog heel erg goed doet. Dat laat ook zien dat Nederland een heel competitief, sterk, concurrerend land is. Maar we hebben wel als hele open economie... krijgen we hele harde klappen van die internationale situatie... en hebben we ook echt last van onze eigen huizenmarkt die het slecht doet. Ja, maar het ligt niet aan u... Nee, je, als ik nu een maatregel zou nemen, waardoor ik dat zou U zit erbij te ginneken. Als ik nu maatregelen zou nemen, waardoor ik het zou verergeren... dan zouden we die maatregelen niet nemen. Maar dat, zijn, dat, is, dat is wel wat sommige mensen beweren. Door alsmaar weer te gaan bezuinigen, maakt dit alleen maar erger. Ja, dat is het klassieke debat. Kun je die bezuinigingen niet uitstellen... en dan, zullen, dan is er meteen een hele andere batterij-economen die hier komt zitten... en zegt je moet het niet uitstellen. En die hebben denk ik gelijk, want Maar dat is een batterij-economen meer hoor, dat zijn er nog... Een enkeling ergens in een kleine studeerkamer. Nou, ik noem een Nederlandse bank, ik noem het IMF, ik noem maar de grote internationale instituten. Die zullen zeggen, je moet altijd een combinatie hebben van overheidsfinanciën op orde brengen. Anders denken mensen, als ze dat niet doen, die rekening wordt doorgeschoven, krijg ik over een paar jaar idiote belastingverhogingen om het nog te financieren. Dus je moet consistent zijn: dat is belangrijk voor het vertrouwen wat je in de economie moet brengen, dat de overheid zijn eigen huisje, en zijn eigen huisje, huis in dit geval, op orde brengt. Ik dank u wel. Wederzijds. Mark Rutte in gesprek met verslaggever Joost Vullings. De Towering Song Awards, een prestigieuze prijs voor liedjes... die een grote sociale invloed hebben gehad. En die is gegaan naar het nummer A Change Is Gonna Come van Sam Cooke vanwege de rol die het nummer speelde in de Civil Rights Movement 50 jaar terug. I was born by the river In a little tent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 Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long, a long time coming, but I know a change gonna come.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 say brother help me please but he winds up De winnaar van de prestigieuze Towering Awards. A Change is Gonna Come van Sam Cook. In Iran waren vandaag verkiezingen om een opvolger te kiezen voor president Ahmadinejad. En in Teheran is nu nog onze Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Goedenavond. Goedenavond. De stembussen zijn inmiddels uh, gesloten, naar ik aanneem. Ja, net eigenlijk om uh, half negen juli tijd. Dus. Uh, dat zou heel veel eerder gebeuren, maar er stonden nog rijen, met name in Teheran. Dus daar zijn de stembureaus echt langer gebleven. Vertel eens, hoe verlopen die verkiezingen? Wat kun je vertellen over de opkomst? Uh, hoe gaat het verder met het tellen van de stemmen? Uh, tellen van de stemmen dat is in de provincies nu al bezig. En ze verwachten dat uh, morgenochtend uh, om uh, een uur of acht, negen Iraanse tijd, dus dat is een uur of zes juli tijd, om dat uh, geteld te hebben en dan dus ook de uitslagen bekend te maken. En ja, het lijkt toch wel verrassend spannend te worden. Uh, een ultraconservatief, Jalili, ook uh, onderhandelaar in de onderhandelingen over het Iraans atoomenergieprogramma. Dat was toch een beetje de gedoodverfde kandidaat van de regering. Maar die lijkt de derde positie in te nemen. En uh, uh, meneer uh, Rouhani, dat is ja, de meest hervormingsgezinde kandidaat. je zou het niet echt een echte hervormer kunnen noemen... maar de meest hervormingsgezinde. Die lijkt nek aan nek uh, verwikkeld te zijn met de burgemeester van uh, Teheran, meneer Ghalibaf. En dat is toch wel verrassend. Maakt het uiteindelijk nou echt heel veel uit... Wie er wint. Zal er daardoor nou in Iran echt heel veel gaan veranderen? Nou, misschien in Iran nog wel. Want daar heeft die uh, president wat te zeggen over het economisch beleid. Maar daar is de bandbreedte natuurlijk heel klein... door die economische sancties die het Westen heeft ingesteld. En uh, het buitenlands beleid, het beleid ten aanzien van het nucleaire programma... waar wij in het Westen natuurlijk heel erg bezig mee zijn... Ja, daar heeft die president eigenlijk heel weinig over te zeggen. Hooguit zou je kunnen zeggen dat op het moment dat meneer Rouhani... Uh, ...president wordt, die uh, heeft gezegd dat hij wat meer toenadering tot het Westen wil. Uh, of meneer Galibaf uh, uh, president wordt, die zich daar niet over heeft uitgelaten. Dat dat een, uh, een, een manier zou kunnen zijn voor de geestelijke leiders van het land... ...die het buitenlands beleid bepalen, om het een klein beetje bij te sturen. Maar ja, zo moet je dat dan duiden. Echt grotere verschuivingen zal het allemaal niet uh, teweeg brengen. Hoe groot is de invloed van Iran nog in, uh, in de regio, in het Midden-Oosten? Hoe belangrijk is Iran? Nou, ik zou zeggen dat die uh, rol alleen maar toeneemt uh, op dit moment op uh, de Iraanse staatstelevisie. Een speech bijvoorbeeld van Hassan Nasrallah uit uh, het land waar ik woon, Libanon. Uh, uh, daar speelt Iran natuurlijk een hele grote rol in. En daartussenin ligt Syrië, waar Iran met wapenleveranties, met trainingen, met steun aan Hezbollah... die aan het vechten is in Syrië, natuurlijk een steeds uh, grotere invloed... Uitoefend en op de achtergrond, uh, de, de, het wordt wel eens een shiitisch conflict genoemd, wat, uh, of een, een religieus conflict genoemd, wat nu in uh, Syrië wordt uitgevochten tussen twee hoofdstromingen in uh, de islam, uh, de Siiten en de Sunni. Maar daar ligt. ...op de achtergrond een veel breder regionaal conflict, wat ook daar weer mee samenvalt. Uh, aan de ene kant de Shiïtische landen, aan de andere kant de Soenitische golfstaten... ...die strijden om de macht in de regio en in die, dat Shiïtische blok bestaande uit Libanon, Irak, Syrië en Iran. Ja, daar is Iran natuurlijk de grootste en de rijkste speler. Dus we twee blokken en eigenlijk is Iran het, het hart van het blok van, van de Sjiïten. Ja, en welke president je ook gaat krijgen. Zelfs die uh, enigszins hervormingsgezinde president... die zal daaraan uh, niets veranderen. Kijk, de Iraniërs, dat is, het is bovenal een trots volk. Uh, zij bestaan langer dan de islam bestaat. En uh, het is een groot land. Het is een uh, in potentie heel erg rijk land. Landbouw, toerisme en natuurlijk olie. Dus zeggen zij, wij hebben gewoon een rol te spelen in de regio. Net zoals Turkije, net zoals Egypte. En uh, die rol die komt ons natuurlijk gezien toe. En daar bestaat bij uh, van links tot rechts, eigenlijk geen verschil van mening over. Dus ik verwacht ook wie de nieuwe president wordt. Zo die er überhaupt wel heel veel invloed op heeft, dat er bijna gaat veranderen. Iran is een van de weinige vrienden van Assad in Syrië vandaag. Is, is de red line dan officieel uh, overgestoken. De laatste grens die Obama heeft gesteld. Het gebruik van gas, chemische wapens. Gras, ja. de chemische wapens. Um, aan de telefoon ook Frank van Kappen, generaal-major buitendienst... oud-militair adviseur van de Verenigde Naties. Goedenavond meneer van Kappen. Goedenavond. Ja, zo'n red line, dat, dat zeg je niet zomaar als, als staatshoofd. Dan moet je daar ook iets mee als die uiteindelijk wordt overschreden. Wat kan Amerika? Ja, het is nog een beetje onduidelijk wat er, wat er nou precies gaat gebeuren... Uh, ik las in de Washington Post en uh, ja, nog wat andere berichten uit Amerika... dat ze erover denken om een trainingskamp in Jordanië op te zetten... voor, uh, voor de rebellen, waar ze de rebellen gaan trainen. En dat uh, om die rebellen te beschermen... maar ook om, die, om, om, om, de, om, de, om te voorkomen dat uh, luchtaanvallen kunnen worden uitgevoerd in dat gebied. Dat ze een beperkte no-fly zone willen afkondigen... die tot zo'n 25 kilometer of 25 mijl... ...in Irak of in Syrië uh, reikt. En dat is uh, ja, wat, wat ze nou precies bedoelen met een beperkte no-fly zone. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat is überhaupt een no-fly zone? Wat houdt dat in praktijk in als je zegt: Oké, okay, Syrië wordt een no-fly zone? Wat, wat betekent dat en hoe moet je dat dan nastreven? Nou ja, als je een echt een volledige no-fly zone wil uh, afkondigen, dan betekent dat eigenlijk dat je ten oorlog trekt. Want je, voordat je, voordat je zo'n no-fly zone afkondigt, moet je zorgen dat uh, de vliegtuigen die dus dat gebied moeten patrouilleren, dat die redelijk veilig zijn. Dat betekent dus dat je alle grondinstallaties van het air-defense systeem moet uitschakelen. Dat betekent dus dat je radarinstallaties, commandocentra, uh, raketopstellingen, uh, dat je die dus uh, eerst moet uitschakelen voordat je dus met je vliegtuigen gaat patrouilleren in zo'n no-fly zone. Want als je dat niet doet, ja, dan worden je eigen vliegtuigen naar beneden gehaald. Dus dus is dat eigenlijk... is nogal, dat is nogal een uh, dat is nogal een operatie. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan en bovendien kan je zoiets niet doen naar mijn idee in ieder geval zonder dat je een mandaat hebt van de veiligheidsraad en dat krijg je niet want uh, de veiligheidsraad uh, met name de de Russen zullen dat tegenhouden. Dus als je dan praat over een beperkte no-fly zone, ja, hoe moet je je dat voorstellen? Misschien is dat dan een gebied uh, waarvan ze zeggen uh, een soort exclusion zone, een air exclusion zone, waar dus geen vliegtuigen in mogen vliegen zonder toestemming. En dan haal je ze uit de lucht en dat zou je misschien kunnen doen op die afstand uh, vanaf Jordaans grondgebied. Zonder dat je dus eigenlijk met vliegtuigen in die no-fly zone boven Syrië zou moeten vliegen. Enfin, het is allemaal een beetje koffiedik kijken. Het hangt er helemaal vanaf hoe men dus die beperkte no-fly zone gaat, uh, gaat, gaat uitvoeren. De Fransen die willen veel verder gaan. De Franse minister van Defensie die heeft uh, op donderdag al gezegd... dat hij eigenlijk een volledige no-fly zone uh, wil over delen van Syrië. En dan heeft hij het wel over tijdelijk. Maar hij wil dan dus echt een no-fly zone afkondigen. Ja, het, is, het is allemaal een beetje koffiedik kijken. Ik, uh, ik denk dat ze er nog niet helemaal uit zijn. Maar is dat uiteindelijk niet bijna per definitie escalerend... als je uh, een no-fly zone... Afkondigt, dan meng je je in het conflict en dan zijn verdere stappen eigenlijk onafwendbaar? Ja, het is natuurlijk een escalatie van het conflict. Je wordt er langzaam ingezogen. De Russen zullen daar natuurlijk ook uh, redelijk furieus op reageren. Die... Die waren van plan om raketsystemen, een zeer geavanceerd uh, verdedigingssysteem, de SA 300 raketten te leveren en gevechtshelikopters. Dat hebben ze tot nu toe nog niet geleverd, ze hebben dat een beetje getemporiseerd. Maar ja, als er een no-fly zone wordt afgekondigd door de Amerikanen, in, uh, al is het maar een beperkte no-fly zone, dan heb je kans dat de uh, Russen dat systeem wel gaan leveren. En als je dus dat soort geavanceerde systemen levert aan, aan Syrië... dan worden ook de Israëli's erg nerveus. Want tot nu toe kunnen de Israëli's uh, ja, redelijk het luchtoverwicht bewaren... als ze dat willen. Maar als zo'n geavanceerd raketsysteem uh, dat de Russen zouden kunnen leveren... daar staat, dan is dat ook meteen een enorme bedreiging... voor de operaties, eventuele operaties van de, van de Israëlische luchtmacht. Dus ja, Er zal ongetwijfeld ook een reactie komen van Rusland op dit verhaal. En dat zou wel eens kunnen zijn dat ze... ...dreigen of daadwerkelijk dus die raketsystemen zullen gaan leveren. Hoe zou Iran uh, reageren als uh, Amerika No-Fly Zone afkondigt? Zou dat voor Iran een provocatie zijn, Sander? Ja, geen provocatie die, die leidt uh, tot een oorlogshandeling van deze kant... ...maar wel een extra initiatief om nog weer meer steun te leveren uh, uh, aan Syrië. Ja, dat zijn gezworen vijanden. De Iraniërs hebben wat dat betreft weinig aansporing nodig... Meneer Van Kappen, al met al als je dit zo hoort... dan hebben de Amerikanen misschien wel gezegd... oké, okay, dit is de streep en je gaat er niet overheen. Maar uiteindelijk kunnen ze maar heel weinig. Ja, ik denk dat, ze, dat de rode streep van Obama... dat hij hem nu een beetje dwars zit. Want uh, ja, hij moet nu wat doen... Um, hoe ver ga je zonder dat je dus uh, de he het hele Midden-Oosten eigenlijk uh, tot in, in een groot regionaal conflict verzeild raakt. Met allerlei inmenging van buurlanden en van de Russen enzovoorts. Nou dat is natuurlijk wat ze niet willen. Aan de andere kant zullen ze toch uh, moeten waarmaken wat ze gezegd hebben. Vandaar dat ze wat voorzichtig aan het experimenteren zijn met woorden op dit moment nog van beperkte no-fly zone, een trainingskamp, maar dan in Jordanië. Uh, ...van uh, Syrische rebellen... ...het leveren van kleine wapens... ...maar ook antitanksystemen... ...maar ja. geen uh, luchtverdedigingssystemen. Want maar ze zijn natuurlijk... Sander? Ja, misschien sorry dat ik uh, onderbreek, maar dat je die voorzichtigheid juist ook weer uh, kunt uitleggen als een diplomatiek spel. Want uh, nog niet eens zo lang geleden stonden de Russische en de Amerikaanse ministers van Buitenlandse Zaken naast elkaar op een persconferentie en kondigden zij een heuse vredesconferentie aan. Inmiddels is er wat veranderd. De Syrische regering. Die heeft geen enkele uh, uh, stok achter de deur meer om daar naartoe te gaan. Omdat ze op dit moment licht aan de winnende hand zijn op sommige fronten. Je zou dit kunnen interpreteren, ook die voorzichtigheid in de formuleringen en uh, in de, de momenten... als een drukmiddel om de Syriërs uh, naar die conferentie te krijgen waarvan nog niet eens een datum is vastgesteld. Maar al met al uh, gelukkig dat iedereen uh, zo voorzichtig is, want anders dan zou het zomaar eens een soort kruidvat kunnen blijken. Ja, uh, inderdaad, dat is, dat is iets waar, uh, waar natuurlijk de, de meeste mensen zich geweldig zorgen over maken. Dat hele Midden-Oosten vanaf uh, Irak, zou ik maar zeggen, tot aan Pakistan. En dan als je de, als je de Rode Zee oversteekt, eigenlijk ook het hele Noord-Afrika. Dat is een regio die, staat, uh, die is uiterst instabiel, maar het is wel een gebied dat van vitaal belang is voor iedereen. Ja. Ja, en als daar een groot regionaal conflict zou uitbreken, als dat brandje zich uitbreidt, ja, dan hebben we met z'n allen natuurlijk een geweldig probleem. Het probleem is dat je dat uh, in de hand werkt dus door wapens te leveren en je werkt het in de hand door geen wapens te leveren. Het is een catch-22 situatie waar Absoluut. de Amerikanen het overduidelijk uh, over ontzettend moeilijk mee hebben. En waar de burgerbevolking van Syrië momenteel uh, het slachtoffer van is, dat niemand eigenlijk iets kan. Franklin van Kappen, hartelijk dank. Um, generaal Major Buitendienst en Sander van Hoorn, onze correspondent in het Midden-Oosten, ook dank. Agree. Dat was ABC van de Pipets. En dat is een uh, meidentrio uit Engeland... die muziek maken in de stijl van meidengroepen uit de jaren zestig. De tuinbibliotheek is in opmars. En wat dat nou precies wil zeggen en of het goed nieuws is... dat moet ik maar vragen aan Eli Hendricks en Frans Mulslegel. Want het zijn allebei eigenaren van zo'n tuinbibliotheek. Wat is het, Frans Mulslegel, een tuinbiep. Het is een, uh, een verzameling van boekjes die je zelf in een kastje plaatst in je voortuin. Waar mensen laten ze uh, een boek kunnen nemen. En uh, de bedoeling is dat ze dan ook, uh, maar dat is niet verplicht, dat ze ook een boek kunnen terugzetten. Dus, dus je legt wat boeken in dat kastje en dan de volgende dag liggen er misschien wel hele andere boeken weer in het kastje. Dat klopt, ja. Eli Hendricks, hoe is het, het begonnen bij uzelf? Nou, bij mij is het begonnen doordat ik al heel lang lid ben van Boekrossing. Dat is een iets andere organisatie, maar die ook veel met boeken doet. Um, ik zag op het forum van Boekrossing de melding dat er een ander initiatief was... namelijk Little Free Libraries. Dus de boekenkastjes in je voortuin. En ik wilde ook heel graag zo'n kastje hebben. En dat heb ik inmiddels sinds 21 april. Waarom wilde u dat zo graag? Um, ik woon in een wijk waar de wijkbibliotheek inmiddels gesloten is. En ik hoorde van mensen steeds meer dat ze niet naar het centrum gingen, naar de bibliotheek. En dat ze dus geen boeken meer lazen. En dat vind ik heel erg. Ik vind dat je met lezen, eh, verbreed je je horizon eigenlijk. En dat wilde ik andere mensen ook geven. Dus een kastje in mijn tuin waar de mensen eh, gratis een hun, hun boek kunnen lenen. Eventueel terugzetten en hun eigen boeken bij kunnen zetten. En heeft u zelf dan nog wel iets te lezen? Stapels en stapels. Het meer, wordt, meer dan het wordt ooit. alleen maar steeds meer. Hoe gaat het in de praktijk? Want u heeft een boek uit en u denkt: uh, Dit vond ik een heel mooi boek, laat ik hem in de tuinbiep leggen. Of, of denkt u misschien juist: mm, Ik vond niet zo'n sterk boek, laat ik hem in de tuinbiep leggen? Natuurlijk um, zijn er boeken die niet helemaal prettig lezen en fijn zijn om te lezen, voor mij althans. En toch zet ik ze in de tuinbiep. Misschien dat andere mensen er wel plezier aan hebben. Ja, Frans Jan Mulsleger, hoe doet u dat? Het selectieproces? Het, uh, nou, uh, ik ga naar kringloopwinkels en ik koop boeken. En uh, boeken die we zelf kopen en uh, één keer gelezen hebben. En uh, naar, uh, goed, uh, liefdadigheidsboeken. Uh, noem je dat? Uh, uh, Markjes, waar je dan boeken kan kopen. En die, die uh, We maken een, een variatie van boeken en die zetten we erin. En ja, we hebben dat uitgebreid ook met een, een tweede kastje voor kinderboeken. Juist. Is, is het, zijn er dingen waar u zich voor zou schamen om ze in, in de tuinbiep te leggen? Want iedereen heeft natuurlijk wel eens iets in de kast staan waarvan je denkt... nou, misschien moet niet iedereen weten dat ik dit soort boeken lees. Nee, nou. ik... ik uh, nee. nee ik heb niet nog de memoires uh, van Peter Erde Vries of? Nee, ik heb nog dat niet uh, dat zo bij de hand gehad. Nee. Nee. Maar, kan je ooit weten waar, waar het boek terecht komt? Want uh, dat lijkt me, Elie Hendrik, zo leuk... dat je uiteindelijk dat, dat boek een reis maakt. Maar kun je dat ooit navolgen als aanbieder? Dat kan. Als je de boeken re registreert bij boekcrossing... dan krijgt elk boek krijgt een nummer. Dan zet je het boek in de tuinbiep in dat kastje. Of je legt het me ergens neer. En de vinder, als die dan zo vriendelijk wilt zijn... om het nummer wat voor in het boek staat te melden op internet, dan krijg ik weer een berichtje waar het boek is. En zo zijn boeken van mij nou in Amerika, in Italië, in Australië... Eh, bij de militairen, toen dat tijd in Kunduz, in, in Afghanistan zijn ze terechtgekomen. En als ik daar een berichtje van krijg, dan is dat gewoon heel erg leuk... om te zien dat eh, andere mensen ook het boek leuk vonden... of niet leuk vonden, of doorgegeven hebben aan een ander. Er zijn heel veel van dit soort initiatieven. Hè? Je hebt ook uh, cafés die het aanbieden, dat je daar een boek mag neerleggen. Je hebt het in, in steeds meer hotels, dat ze in, in de lobby boeken neerleggen. Ja. Uh, er zijn karretjes die rondrijden, uh, ruilbeurzen, noem maar op. Ja, Er zijn ruilbibliotheken, ru ruilkasten zijn er. Um, uh, Boekrossing heeft een aantal uh, plaatsen... Uh, Tenminste, een, aantal, een flink aantal plaatsen in Nederland. Bij cafés, restaurants, bij uh, winkels. waar je een mandje kan vinden waar boeken staan. Maar het nadeel en het voordeel van een echte bibliotheek, meneer Mulslegel. is natuurlijk dat je daar actief op zoek kan gaan naar dat ene boek wat je zoekt. Maar om naar alle tuinbibliotheken af te gaan lopen. of ze nog een exemplaar van Madame Bovary hebben. Nou ja, dat, zo, dat heb ik nog niet meegemaakt dat ik echt. Uh, op zoek gaan naar een boek... Uh, wat ik echt wil hebben. Uh, als ik, als ik een, een, een boek echt wil hebben... dan, dan bestel ik dat gewoon. Ja, dat, dat doet u ook nog steeds. Wat is het mooiste boek dat u zelf heeft ontdekt... in een tuinbibliotheek? Uh, t, um, recht van terugkeer... van uh, Leon de Winter. En Elie Hendricks? Nou, het boek wat ik nou net uit heb... en dat is het boek van de film... van mijn naam, of haar naam... was Sarah. En... Uh, daar had ik een paar weken geleden de film van gezien en opeens stond dat boek stond in mijn tuinbiepje. Een dus... enorme bestseller was dat ook, hè? Ja. Uh, haar naam was Sara. Hoe, ja. Hoeveel werk gaat er al met al voor jullie in zitten? Want, want, u zei net dat u ook uh, lid bent van die federatie en dat u dat u ook volgt. Waar die boeken naartoe gaan? Hoe, hoeveel tijd mm -hmm. bent u al met al kwijt met de tuinbibliotheekeren? Heel, heel veel tijd, <laughs> heel veel tijd. Noem maar... eens iets. Nou, als ik boeken ga registreren, en dat wil dus zeggen de boeken via boekrossing een nummer geef en dan in mijn tuinbiep zet, dan ben ik echt wel een uur of twee per dag bezig. Maar uh, ik zet niet alle boeken geregistreerd in mijn tuinbiepje. Er gaan ook ongeregistreerde boeken in. Maar. Het kost veel tijd. Je moet etiketten printen, eh, plakken... Eh, op internet het boek opzoeken, een nummer geven... Eh, vertellen waar je het vrij laat, wat je ermee gaat doen. Maar ja, als je de hele dag eh, alleen maar wilt lezen... dan komt het niet veel van terecht. Maar dus je moet het gewoon verdelen. En als ik geen zin heb om boeken te registreren, dan doe ik het niet. En dan bent u ze misschien kwijt, maar dat maakt uiteindelijk ook niet uit. Natuurlijk. Dat maakt niet uit, nee. Als boeken nee. maar een tweede leven kunnen krijgen... Frans-Jan Mulslegel en Eli Hendricks, hartelijk dank en veel leesplezier. Graag gedaan. <totstutters> Happy birthday in een van de vele miljoenen uitvoeringen die je... Nou ja, je, je ontsnapt niet aan dat liedje. In ieder geval één keer per jaar ontsnap je niet aan het liedje. Happy birthday to you. En dat levert jaarlijks miljoenen op voor Warner's Chapel Music. Want die beheren de rechten. Maar er gaat misschien verandering in komen. Want er is nu een rechtszaak over die, uh, die rechten. Stef van Grompel, hartelijk welkom. U bent onderzoeker aan het Instituut van Informatierecht... Hoe zit dat met die rechtszaak? Wie spant die rechtszaak aan? En, en waarom uh, bezit eigenlijk iemand de rechten van het liedje? Uh, de, de rechtszaak is aangespannen door een uh, filmmaker in Amerika. Die wilde het nummer uh, gebruiken in een documentaire over uh, het, het nummer... Uh, happy Birthday to You. En uh, Warner Chappell uh, eist daarvoor een uh, royaltyvergoeding. En uh, men vond dat uh, niet passend en hebben daarom een uh, rechtszaak aangespannen. Want elke keer dat iemand in een film, een documentaire, een programma... of wat dan ook Happy Birthday laat voorkomen dan gaat er uh, wat geld naar Warner. Ja, Warner uh, claimt uh, de, de, de auteursrechten op, uh, op dit nummer. Um, en daarom, uh, op grond van die claim, uh, uh, krijgen zij royaltyvergoeding. Hoeveel geld hebben we het dan over? Uh, nou ja, dat is afhankelijk. Uh, uh, in dit geval ging het volgens mij om een, uh, om een bedrag van 15.000 uh, dollar... Uh, maar uh, als het in, in een Walt Disney productie uh, gebruikt zou gaan worden... zou dat misschien uh, vele malen hoger zijn. Want dat is uh, onderhandelbaar? Dat is onderhandelbaar, ja. Royalties zijn altijd onderhandelbaar. Um, tenzij het uh, bijvoorbeeld in de radio-uitzendingen uh, gaat om collectieve contracten... die een radiostation uit, uh, heeft uitonderhandeld met een collectieve beheersorganisatie... net als Buma Stemra. Die zijn ook uh, andere organisaties in het buitenland... En dat gaat dan om een, een vaste vergoeding en daarvan krijgt dan uh, Warner Chapel in dit geval een klein gedeelte van voor uh, uh, de royalties voor. De... Dus toen wij net ook dat fragment draaiden van Happy Birthday, kreeg Warner Chapel ook weer een, nou ja, een eurootje of zoiets. Ja. Ja. Nu die rechtszaak, want met welk argument uh, denkt deze documentaire maker uh, dat recht aan te kunnen vechten? Nou, het, het nummer is uh, heel erg oud. Het is voor het eerst gepubliceerd in 1893. Uh, uh, in Amerika is het zo: in die tijd uh, moest je aan bepaalde formaliteiten voldoen om, uh, om het uh, auteursrecht te krijgen. Je moest het uh, sowieso publiceren met een, uh, met een copyright notice en uh, je moest het uh, ook uh, registreren en vernieuwen. Dus uh, de registratie moest op een gegeven moment vernieuwd worden. En uh, de, de, de, de eisers zeggen feitelijk, uh, in dat proces zijn een aantal dingen uh, heel erg onduidelijk. Dus de vraag is of het auteursrecht wel zo lang heeft kunnen voortbestaan. Misschien is het, al, is het werk al veel eerder in het publieke domein gevallen. En ook uh, zijn er wel uh, vraagtekens te zetten bij de vraag of het voldoende, een voldoende oorspronkelijk werk was uh, in beginsel. Dus degene van wie Warner de rechten heeft overgenomen, die had misschien dat liedje wel helemaal niet zelf geschreven? Uh, nou ja, dat, uh, dat is de vraag. Uh, er zijn, uh, er zijn uh, uh, verhalen dat er in de 19e eeuw, uh, toen dat nummer geschreven is... Uh, vergelijkbare nummers in elk geval al op de markt waren. Uh, dus de vraag is in hoeverre dat er echt een, een eigen oorspronkelijk werk is van, uh, van, van de makers. Er uh, zijn verschillende verhalen over. Uh, enkele geleerden zeggen van wel, uh, andere Ander niet. En daar moeten rechten dan over beslissen. Johan ja. van Sloten is muziekjournalist... Uh, in plaats van Happy Birthday horen we daarom ook vaak in films... andere liedjes die ook best vervelend zijn. He's a Jolly Good Fellow uh, bijvoorbeeld. Zijn er eigenlijk meer liedjes die iedereen kent en die iedereen zingt... en die je altijd weer hoort waarvan iemand dan ineens de rechten blijkt te bezitten... en dus heel veel geld aan kan verdienen? Ja, want uh, als je een lijstje zou maken met de liedjes die het meest opbrengen... en het meest winstgevend zijn, dan staat Happy Birthday bijvoorbeeld bovenaan. Dat heeft in de loop der jaren al... Uh, meer dan 50 miljoen dollar opgeleverd. Uh, maar er zijn nog meer liedjes die in zo'n toplijstje zouden komen te staan. En dan valt het op dat er vooral kerstliedjes in staan. We hebben de reële White Christmas, waarom niet? Daar is die White Christmas. Wie, wie verdient daar geld aan? Nou, toen hij nog leefde was het vooral de componist Irving Berlin. Uh, ook omdat hij zijn eigen muziek uitgaf. Dus hij had geen contract met de muziekuitgeverij. Waar hij dan nog eens geld aan moest afstaan. En nu zijn het de erven van Berlin. Hij is denk ik een kleine 25 jaar dood. Dus dat, dat copyright dat blijft bij uh, zijn Maar goed, zijn die, heeft het, die heeft het dan ook geschreven en zijn erven verdienen. Ja. Dat, er zijn natuurlijk ook weer heel veel uh, artiesten die, die ook een briljant liedje schrijven. Maar die daar nooit één cent van, van, van terugzien. Nee, ik ben bang dat dat uh, meer regel is dan uitzondering. Uh, een voorbeeld daarvan is Van Morrison bijvoorbeeld. Brown Out Girl, hè? Ja. Dit, dit zal ongeveer... Um, veel mensen zullen het meteen herkennen. Zijn meest gedraaide plaats zijn. Ja. En daar verdient hij dus gewoon uh, ge geen ene fluit aan. Vrijwel niets. Maar je moet dat zo zien. Hij was uh, 20, 21. Een jongen uit Belfast, Noord-Ierland... Ging naar Amerika, eind jaren 60, Kwam daar in contact met de grote plaatmaatschappij, de grote jongens. Tegen wie hij enorm opkeek. En het eerste beste contract wat hij onder ogen kreeg, dat tekende hij meteen. Want hij wilde het maken in Amerika. Later bleek dat dat een contract was waardoor hij nou 0, zoveel procent van de opbrengst van het liedje kreeg. Uh, dus dat was een extreem slecht contract. Maar een contract zoals er destijds heel veel werden getekend. En hij kwam er pas achter toen dat liedje geld begon te genereren... en hij zag dat het vooral de andere mensen waren in de muziekuitgeverij... die er met het geld vandoor gingen. En hij hield er misschien een paar duizend van. Dus dollar elke keer over. als Van Morrison dit liedje hoort en dat zal vaak voorkomen... dan wordt hij een beetje chagrijnig. En als hij het zingt, want hij moet het natuurlijk altijd spelen tijdens de concerten... dat verwachten ze een fans van hem... Dan, dan zal hij ongetwijfeld denken van, ja, dit is nou uitgerekend het liedje... waar ik het minst aan verdien. Het is later wel weer goed gekomen met hem, want hij heeft uh, betere contracten getekend. En met de liedjes die hij later maakte, heeft hij veel meer geld uh, verdiend. Even terug naar uh, Happy Birthday, uh, Stefan Gompel. Hoe, hoe schat je de kansen in? Kan het zijn dat het, dat het liedje straks van iedereen is of van niemand? Uh, ik denk dat het heel erg uh, lastig uh, in te schatten is. Ik denk dat als er, als, er als er echt fouten zijn gemaakt in het, uh, in het proces... en, uh, en uh, de rechter uh, uh, gaat daarin mee, dan, dan, dan betekent dat dus dat het, uh, het auteursrecht is, uh, is komen te vervallen. In en lopenvrij. betekent dat dan dat we het liedje nog vaker gaan horen als het vrij is? Uh, ik denk het niet. Ik, uh, nou, misschien wel in films en zo. Kijk, uh, ja. In films merk je nu dat, uh, dat uh, mensen terughoudender zijn en naar alternatieven gaan, gaan zoeken... Uh, uh, bijvoorbeeld, uh, he's a jolly good fellow. Dat zie je dan vaker terugkomen in plaats van, uh, van de happy birthday to you. Uh, dus wellicht? Wellicht. Nou ja, we gaan het uh, afwachten. Dat is een uh, lekker clichématige <laughs> afsluiting. Happy birthday. Ik wens u alvast een uh, vrolijke verjaardag. <middels> Zo is, het, uh, zo is het wel weer uh, mooi geweest met dat, uh, dat happy birthday. Vreselijk ook altijd jarig zijn. Stefan Grompel, hartelijk dank. Johan van Sloten ook hartelijk dank. En dit was met het oog op morgen voor vanavond. Morgen is er weer een oog, dan zit hier Max van Wezel. Ik wens u nog een uh, hele goede nacht. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had. Dauert een sigarette en een letztes glas im Steen. Zeg, ik lees hier: het Rabo Bedrijvenpensioen biedt ondernemers rust en ruimte om te ondernemen.